Gerda is gestorven. Ze dreef jarenlang een kroeg in de buurt van de Jordaanen, grauwe spelonk, die ze met haar glimlach bezielde. Ze leek op Asta Nielsen, maar dan wilderiger van vormen en milder van natuur. Haar jeugd had ze in het leven gesleten, tot Koos, een van haar klanten, haar meenam naar het stadhuis. Koos was een notariszoon, die niet wilde oppassen, zodat zijn vader ten einde raad het café voor hem kocht. Dit bedrijf kwam het meest overeen met zijn natuurlijke aanleg, want hij begon ochtends om negen uur al te drinken en ging ermee voort, tot Gerda hem s'avonds de trap ophielp. Daar hij een lastige, uitbundige dronk over zich had, was hij niet gezien bij de vaste jongens, die de drank introvert genoten, maar ze kwamen toch elke dag, omdat ze vrijwel zonder uitzondering verliefd waren op Gerda, die alles had om in deze boze wereld moeder te vervangen. Daar zij uit haar zondige jaren slechts de overtuiging had overgehouden dat mannen sukkeld zijn, die men moet behandelen als huisdieren, liet ze de gevoelens der vaste jongens nooit virulent worden. Ze beleefde trouwens al heel wat als ze tegen haar aan mochten praten, eindeloze monologen, met een shallow partij van zelfbeklag, waarna zij luisterde met een onuitputtelijk geduld, om haar lippen die glimlach, omdat al dat gemier telkens weer haar onwankelbare conceptie van het fenomeen man bevestigde. Op een avond toen het stil was, stond er eens een klein, nietig kereltje dat niet tot de vaste club behoorde in een toestand van alcoholische contemplatie aan haar tapkast. Opeens, zei hij, en nou denken ze wel dat ik niks ben, hè, dat denken ze, hè, M maar laatst is er een foto genomen van de klaverjasvereniging, en daar staan ik op, hoor, vlak vooran staan ik. De laatste woorden schreeuwde hij triomfantelijk uit, bevend van emotie. Op zachte toon zei Gerna, O oh ja, u is meer een verenigingsman. Het keeltje kwam meteen tot rust en knikte blij als een kind dat een pluimpje krijgt. Een zware bouwer, die de gevaarlijke gewoonte had, na een goede zaak met acht of tien mil op zak de kroegen af te gaan, om met zijn volle portefeuille te protsen, kwam als die heel ver heen was altijd bij Gerda om zich het geld nog net bij tegenstribbelend te laten afnemen. Geef op, zei ze dan, ik heb hogere bomen zien vallen. De volgende ochtend, bleek en ontredderd, haalde die het terug. Ze regeerde de kroeg met weinig woorden, hoewel het er soms turbulent toe ging. De voornaamste wanorde kwam uit Koos, haar man. Hij was een lange, uitgeteerde figuur met de blik van een drenkeling die op het punt staat door een nachtzwarte oceaan te worden verzwolgen. Hoewel die permanent in de olie was, zag hij er altijd bijzonder correct uit, want hij behoorde tot de type alcoholist dat van zijn uiterlijke verzorging een principieel punt maakt. In een subliem maatkostuum wapperde hij s'avonds door de kroeg en zeide. Door de drang ontspannen om zich heen met pesterige grapjes, die de kern van moeilijkheden in zich droegen. Nee, koos, zei Gerard daar soms, dan bond hij in. Maar als de scherper Laat dat koos, zei, was hij gekwetst, reed een fonkelend rijwiel als een raspaard de straat op en vertrok met onbekende bestemming. Maar een kwartier later was hij gekalmeerd terug. Koos had niet alleen een fatsoenlijke vrouw, maar ook een moeder van haar gemaakt. Haar zoon, een schrale puber met rode krullen, was haar enige wekenpunt. Hij kwam wel eens achter het buffet en nuttigde dan ostentatief een glas helder leidingwater. De vaste jongens zagen het met welgevallen gebeuren. Ze hadden er schik in. Heel verstandig, zeiden ze. Laat jij de booma staan. Zelf deden ze dat natuurlijk niet, maar ze wisten er toevallig eens een keertje bij om te gaan. Gerda keek stralend en weerloos naar de jongen. Het was op zulke ogenblikken net of je op de achtergrond de donkere roffel van het noodlot hoorde. Toen Koos stierf, verkocht ze het café onmiddellijk en ging in Nieuw-West wonen. Ze had wel de buik vol van ons... Maar later zag ik haar nog eens op de tram, vergrijsd en met rusteloze ogen. Ik word er gek in die vogelenkooi, zei ze. Ze wou eigenlijk weer een zaak beginnen, maar dat hoeft nou niet meer. Die rode jongen zie ik nog wel eens door de stad fietsen, statig en met een bewuste oppassendheid, die hij breekbaar als een ei door het leven vervoert. En dan hoor ik die Donkere roffe weer.